Kan jij dan nou met je handen achter dat dekste komen? Kom nog even hier met die schot. Ja, goed. nog wat zand weg. Zo, zo ja. Eh, nou. Kan jij er nou ook bij? Ja, ja, ja. Nou, met z'n tweeën trekken. Ja. Jongens. Ja. Eh, eh. ah, ja. Ah. Ah. Ja. Ah. Zo, zo. Dat hout is helemaal boos, hè. Zo, nou, nou kunnen we met dat grote stuk. Ja. Okay. Hey. Gaat dit? Eén, twee... Ah. Ah, Hebben! Nou eens, Sjil. Er zit aan de binnenkant een mes in het hout. Ja, het draait, zeg, het Kan je het los loskrijgen? Hè? Oh, dat is makkelijk genoeg. Zo. Zo, zeg, dat zo mooi mes. Ja, eens even schoonmaken. Nou, kijk nou eens, Schil. Kijk nou eens! Kijk nou eens!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 Wat een raak. Wat een raak. Oh Hoijes! Oh yes! ja, wie komt daar nou aan zitten? Wie daar komt aan zitten, dat is mijn moeder. Dat is Min. Jongens, dit is alles op de kant. Dit is een schippak. Het is wel achter binnen geneden in het bidden. Iemand weet het nog. Alleen de meiden hebben het gezien vanaf de groede. Dat dus zult er een sneeuw in de dat die naar dienst dat jullie je plaatsvijgen op de reddingboot zeker tien rond de mar. En jullie hebben een Niemand blijft dan. Vooruit Arjen. Ja, op dat die kunnen. Hoi. Volk. Hoi. Volk. <laughs> Volk. Voluit. Oh met hartsel. Hoi. Hoi. Arjen. Die moeder van jou. <hahaha> dat is maar er eentje. Min. Zo is er maar één zil. Zo is er maar één.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 Hij is braaf! Kom in! Zet, ik, ik heb al Dan kan ik het rood naar zetten. Nee, nee, nee, nee. Hij komt, al. Hij komt al. af. Op, af. Afvalpiet. Hou vol! Ja, ja. Ja, daar komt ie. Hij is braaf, hè. Hij is braaf. En nou terug. En dwars door de duin, zil. het duin, Phil. Ja. Hier de duin af. Ik kan niet schelen, het moet. Hoor uitzien. Ga maar. Doe maar. Ja, goed zo. Ja, goed zo. Rade stil. Ja. ja, heel goed. Ja, en lopen we in de racht. Ja?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 We moeten naar Ties van Kunnen. Ties, we gaan er Kun je ons nog gebruiken, Ties? Ja, Wat zijn allebei? Tenminste, als Horst nog te gebruiken is. Ha, mijn Piet nog te gebruiken. Maar Rosa, ja, zeg dat heel bij is, Ties? Er staat er altijd behoorlijk bezweet bij. Ah, man, hebben niet lachen. Binnen dit kwartier, dan nemen we het weer op tegen elk paard in heel Terschelling. De, de hoeveelste zijn we, Ties? Ik heb er al vier. Jullie zijn vijf en zes.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 Waar blijft Sieben doekselen? Ja, waar blijft oom Sieben, Arjen? Dat weet ik veel. Misschien is hij wel niet gewaarschuwd. Jouw oom Sieben hoeft je niet te waarschuwen. Die ruikt vertranding. En Sieben is een enorme duurman. Ja, en een geweldige jutter. <laughs> en een groot drinker is die ook. Hé, hey, hey, hey! Geen kwaad woord over mijn oom Sieben. Nou, ah, hou je stil. Arjen, dat is helemaal niet kwaad. Nog plaats voor mij, Fies. Ik Jou altijd. Nou, ik altijd. Hij het lezen. En ik ben nummer 10. Ah, zien daar hebben we zien dacht, zal waar blijft hij? Je bent nummer 10, man. Met de reddingsboot nummer 10 of nummer 1? Dat is hetzelfde, niet iets. Kwale, het zal een hele schuif worden, hè? Helemaal naar paal 28. En het weer wordt er niet beter op. En het wordt nog vloed ook. Nou, dat ziet jouw horst eruit aan? Tja! Die zat met zijn kont in het drijfzand, Tom Sieben. Drijfzand, waar dan wel? Nou, op de strandweg, Zo. Hallo. Dit, hallo. Ja, hier is Sibu. Samen met grote broer. Hé, man. en kan Zil, zo goed doen, maar naar Ja, verder, op er. Ik ben er Ja, maar uit. Ja, dat gaat. klaar? Daar gaan we. Ja. ja. ja.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 Wat gaan we doen? Over de strandweg, dan nemen we de omweg overhoor. Als mijn Mim zegt dat het niet gaat, dan gaat het niet. Neem dat dan nou maar van mij aan, Dat ja. echt niet, is. wat een geklets. Met tien paarden komen we toch wat door Dat drijfzand. Als, als mijn zus zegt dat het niet gaat, dan moeten we dat allemaal even iets van kunnen. Ja, nou, maar ik beslis, we gaan hem overhoor. Brent, allemaal trekken. Hey. Hey. Ja. Hey. Hey. Ja. Hey. Hey. Hey. Ik dacht ja hoor, pikken. Moet jij dan ook dan? Hoe ver zitten we nou? Bij paal 19. En het vlak is bij paal 28. Het is hartstikke donker. Wat doen we, Wel Volgens mij kunnen we niet verder thuis. Paal 28, ja, ja, ja. dat is nog ja. anderhalf uur. En over een uur is Noordzee en Maddenzee 1. één. Ja. Spijt me maar we houden het dood. Kunnen we niet van hier met de boot naar paal 28 roeien? Roeien? Deze storm dreigt tegen. Ik nou, ja. kom geen 20 meter vooruit. Nee, mensen, we moeten wachten op na de bloed. We steken bovenop het duin een aan. Dan kunnen ze dus op het schip zien dat we komen. Dus uh, allemaal uitspannen en dicht tegen de duin aan liggen. Maar dan kunnen we niet beter teruggaan. Wie zei dat? Iemand? Heb ik het zeggen verkeerd gehoord? Bert, uitspannen allemaal. chill. Ja. ja. Als we hier toch moeten wachten, kunnen we dan niet samen langs het duinenpaal of wat naar het oosten gaan? Nou. Oh. Ja, er is nou geen mens, joh. Misschien spoelt er al wat aan en dan halen we dat nog vast binnen. Uh, op de paarden ervan doorgaan. Nee, natuurlijk niet op de paarden. Lopend. Het is hartstikke donker, joh. Niemand zal ons missen. Ah, uh, goed. Doen we. Blijf hier maar staan. Dan haal ik je zo op. Ja,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 En rijden dan zo spoedig mogelijk naar het strand bij paal 30. Zeker, burgemeester. En laat de voorzitter duidelijk zeggen waar het op staat. Kijk eens om, Sil. Oh, Alle mensen, die pakkel jongeren komen het uit. Die is op het hele eiland gezien. Goed dat Ties die pakkel geplaatst heeft. Ja. Die stempels op het schip zullen hem ook wel ontdekt hebben, nou. Dan weten ze dus in elk geval dat er komst is. Ja, we moeten ze dus ook nog een paar uur wachten. Ja. Laten we maar eh, dicht bij elkaar blijven. Zijn we elkaar kwijt, dan kun je elkaar niet meer terugvinden. ik schrik maar. Er is wie bent u? Dat is het Duitse, van dat schip. Laat mij maar, ziel. ik spreek een half woordje Duits. En, het Bistou van Das braucht Ich bin der Steuermann. Alles kaputt. Das ganze Schiff unter Wasser. Wo ist der Kapitän? Er wollte auf der letzten das Schiff verlassen. Sch sch kam ein großer Meerbusen. Eine Welle. Wir haben den Kapitän nicht wieder gesehen. Rettungsboot zu weit entfernt. Dann haben wir den Fackel. Das war gut. Wo sind wir her? Wie he? Ja. We zijn met zeen man. Kom maar hier. Doe, doe. Doe wist ja. op de Schelling. een ja, Schelling. Een ja, Schelling. Dat is ja. goed. Ja. Kom en zie me. Zeen weer nacht aan Een onttrokken kleider, ja? Goed, goed, goed. Ja. Sil, ik breng de mannen naar ons huis. Daar zitten we van hier het dichtst bij. De helft bij ons. ...en de andere helft bij de buren. En de stuurman breng ik bij Ties van Kunne En de kapitein? Ja. Die is vervronken, zeggen ze. Ties zal wordt... op Ja, maar dat hij de stuurman bij hem thuis krijgt... ...dat zal hem wel troosten, denk ik. Zet iets ga recht op de fakkel af. We zien elkaar straks wel. Ja, tot straks. Komst, komst, komst. Hier komst, We gaan door die Snel Sch thuis.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 De reddingscommissie, politie. Ik krijg controle man! Die van kunnen! Dat ben ik. Kom even in de kaart zitten. Dat praat wat gemakkelijker. Ze hebben misschien wel een borreltje voor je kies. <lacht> ja, dat houden. Goedenavond, Haven. Dat is eens wat er precies aan de hand is. Voor zover we weten is er een bark gestrand op de bosplaat.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 Laat. Wat doe je daarmee? Nou als jullie hier met z'n allen een paar uur moeten staan te kleuren... dan zijn jullie te vroeg weggegaan. En als je voor de vloed bij het vrak had willen zijn, dan ben je dus te laat vertrokken. Wel, alle bliksem toch aan toe? Krijgen we dit te horen? Op zijn 11.30 komen jullie hier aan aangehobbeld. Lekker vogeltje onderweg, zeker. En dan nog niet. Tikkel komt, precies oh. niet meteen zo kwaad, hoor. Ik word wel kwaad. Te vroeg of te laat. Hoe durven jullie? Ik heb al honderdmaal gezegd dat de reddingboot verkeerd ligt. Op het strand moet hij liggen. Op jullie poten hier net zoveel helmen om de west. Dat was maar een grapje, Ties. Ja, een grapje. Wat weten de heren van drijfzand? Op de west poten ze helm. 10, 20 jaar achter elkaar. Daar leggen ze het zand vast. Maar hier huh, moet je de strand wegzien. Eén bom, slik en drijfzand. Maar wat kan dat de heren schelen? Te vroeg of te laat. ik weet het goed gemaakt, heren. Wij draaien de kinkkast om. We gaan terug naar huis. Naar heren. Marek, de boel. gaan uit? Hé, hey. ja, we gaan we, we, we, ja, we, we, we maar open. wat ik nog zeggen wil. Je hebt gezeind, hè? Ja, dat heb ik. Hoort word eerst de commissie raadplegen, hè? Dat weet je. Ah, kijk, op, zie ben Het is goed, meester, dat pies gezeind heeft. Nu zijn ze op het schip gewaarschuwd. Ze weten dat ze dat we op onze post zijn. En dat bewaart ze misschien om domme dingen te doen. Ik zal het nog maar een uurtje aanzien, Ties. Kijk dan het maar. Wij gaan naar huis. Ja, doe dat. En neem onderweg maar een lekker Hoi, <lacht> hoi. Ties, Ties. Dan kom je ineens vandaan naar de duizendsteel. Arjen en ik hebben een commetje gemaakt om de boel te bekennen. En toen zijn we op de bemanning gestuurd. Op de bemanning? Ja, de schuit is helemaal aan de haaien. De bemanning is in de reddingshoek gegaan en op het strand aangespoeld.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 Hoeveel kunnen we er hebben, Mim? Nou, een man of vijf, zes. Ik breng alvast bundel stroo naar de voorstad. Dat is goed, Laas. Doe dat. Uh, dan probeer ik de anderen bij Hilla en Jouwtje onder te brengen, Mim. En de stuurman breng ik naar het ties van kunnen. Doe dat, Arjen, doe dat. Zes man blijven hier, die anderen naar anderhuis. Zeer goed. Doe, doe, doe. We blijven hier, hè? Die anderen komen met, hè? Dank u. Kom mee. Ik breng jullie naar voorstuur. Kom mee. Kom mee. Dank u. Zo. Kom mee, de je man. Ja, is kom Mietkomen met haar. Zo. Het is niet waardig.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 Arjen oh, is hier met schipbreukelingen. Met wat? Ja, er is een schip gegaan op de bosplaats. Kijk, de boer heeft zes man in huis genomen... ...en dan komt Arjen vragen of wij vier man kunnen hebben. Oh, nou, ja, dat is wat anders. Laat die mannen maar binnen. Ja, oké. Okay. Bek uitkomen en koffie zetten. We krijgen drinkkelingen. Dan ga jij je gang maar, Jij wij redden het nog wel. Komst u niet, stoje man? Ik breng die hier ins dorp. Zo'n goed.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 Hierin hoorde u de stemmen van Truus Dekker, Wim de Meijer, Ingrid Heinsius, Frans Kokshoorn, Corrie van der Linden, Bert Dijkstra, Joop van der Donk, Hans Hoekman, Rudolf Damstee en Kees van Ooije. Technische realisatie, Wim de Kok en René de Blok. De regie was in handen van Friso Koks.